Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen... zijn drie mensen om het leven gekomen. Een auto verlopen de afrit Haps uit de bocht en botste tegen een boom. De vierde inzittende raakte licht gewond. Volgens de politie zijn de inzittenden volwassenen. Over hun identiteit is nog niets bekend. In Elst in Gelderland zijn gisteravond laat twee mensen omgekomen... toen ze door een trein werden geschept. Het ongeluk gebeurde op het station. De politie kan nog niet zeggen wat de toedracht is. Volgens ooggetuigen probeerden de twee een naderende trein te halen. Het onderzoek van de politie in Elst heeft tot diep in de nacht gebeurd. Wie de slachtoffers zijn is nog niet bekendgemaakt. De Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo is gecremeerd. De bekende dissident en Nobelprijswinnaar zat jaren gevangen wegens staatsondermijnende activiteiten. Deze week overleed hij aan de gevolgen van leverkanker. Liu Xiaobo was 61. Het hardere Cuba-beleid van president Trump is een stap terug, zegt de Cubaanse president Raúl Castro. Hij noemt het beleid oud en vijandig. Trump draait een aantal versoepelingen van zijn voorganger Obama terug. Zo worden regels voor reizigers van en naar Cuba strenger nageleefd. Niemand hoeft Cuba de les te lezen, ook Amerika niet, zei Castro. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zien niets in hun nieuwe Europese plannen voor het wegtransport. Dat blijkt uit een enquête van SP en PVDA in het Europarlement onder 1300 truckers. Als de plannen van Brussel doorgaan, mogen bijvoorbeeld Roemeense chauffeurs meer ritten in Nederland doen. Volgens de SP zijn Nederlandse chauffeurs al veel ritten in het buitenland kwijtgeraakt... en ze zijn bang dat dat nu ook in Nederland gaat gebeuren.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 De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie Gerrie Rutte. De koffie wordt uh, door Gert van Kuik uh, geschonken, als die zin heeft. In... We gaan we, we, we meemaken. Ja, ja, er is in ieder geval koffie en thee en water, dus uh, iedereen is van harte welkom. En uh, nou, de presentatie, zoals ik uh, al gezegd heb, is uh, Ben Zonneveld uh, deze ochtend. En die jagen. Goedemorgen. Wij beginnen zometeen dus met uh, de geluksroute 2017, die op 2 en 3 september gaat plaatsvinden.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 Nou, het viel hier in uh, goede aarde. Er kwamen meer mensen bij het team: <coughs> uh, Gina en, uh, en Merel. En dit jaar ook uh, Gerry. Ja. Vandaar dat ze de en dat, dat zijn de organisatoren. Hè? Dat zijn de organisatoren, ja. ja. En Monique de Vries. En Mo ja, Monique de Vries. en. Ja, de Vries. En, uh, Ik heb uh, vanmorgen even de website gekeken. Ja. En uh, uh, daar staat een programma op. En er staat ook een impressie op van vorig jaar. Uh, Donna, hoe was het vorig jaar? Ik vond het heel gezellig. Heel andere.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 Uh, wij zijn een uh, wandelcoachgroep en wij uh, bieden wandelcoaching in Haarlem en Omstreken. En een van onze wandelcoaches is uh, een zandvoortenaar. En wij dachten... Uh, Zandvoorter, sorry. Zandvoorter heette het. Zorter. Ja, Daar uh, zitten wij bovenop tegen. Ja, dat is goed. Dat moet ook. <lacht> Corrigeer maar. Hè. Dus, dus dat, dat zou wij willen graag in Zandvoort ook laten zien, uh, dat wandelcoaching uh, voor iedereen iets kan zijn. Iedereen denkt, uh, wandelcoaching is uh, dat je leert wandelen.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 Heel divers wat dat aangaat. Maar daaroverheen ligt wel de sfeer dat het geluk delen. Dat is eigenlijk het, het samen beminnende thema. En dat proef je als je een geluksroute doet. Ja, en het geluk delen, zal zeggen, zonder ja. kosten. Ja. Want dat is, dat is wat we eigenlijk proberen uit te stralen. We dat, dat je geen geld nodig hebt nee. om.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 Bij ons moet het bedrag er niet toe, laat ik het zo zeggen. Er ja. ja. wordt een beetje... Uh... Ja, er zit wel een, een gedachte achter daar. Het bedrag doet er niet toe. Omdat uh, betalen voor iets impliceert dat datgene wat je verkrijgt door betalen schaars is.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 uh, mensen horen nu. Bij wie kunnen ze zich aanmelden? Ik heb de website gezien. Dus dat, dat kan ook. Het kan via de website. We hebben ook een, een aardige... De website is gelukszoeker.nl-zandvoort. Uh, Geluksroute.nu-editie-zandvoort. Rustig, rustig. Oh, oh. Dat is, oh, oh. Dat is een heleboel. een maar dan rustig. Het is een beetje lang URL. Dat is wel van ja, onhandel. Ja, ja, ja. Geluksroute.nu-editie-zandvoort. Okay. Er is ook een, een, een adres, uh, geluksroute, @gmail .com. daar kunnen mensen. Uh, ik denk dat dat korter en makkelijker is. Waarschijnlijk makkelijker. Ja. Als mensen daar naar e-mails sturen, ja. dan, dan ik of meer, want die pikken dat dan op en dan, uh, dan helpen we ze verder. Ja. Hoe groot mag het zijn? Het de, aantal derde. Het aantal geluks uh, uh, mensen die geluk met je delen.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 En geluk heb je. Ja. Nee, dat is niet zo Hoe ja. simpel is het eigenlijk. Ja, ja. Dat is ook wel, het moet ook simpel kunnen zijn. Het hoeft niet altijd ingewikkeld. Het hoeft nou, geen nou, professionals ja. te zijn die dat uit willen dragen. Het ja. kunnen ook mensen zijn die denken, ja. ik heb iets te bieden. Ik kan een stukje geluk brengen. Met een knuffel of zo. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. ga kun je het in het kort herhalen in de microfoon. Ja. Oké, okay, dat kan ook. <lacht> ik ga het nu in de microfoon doen. <lacht> nee, daar zie doe... je de passie weer. Het begint ja. gewoon zonder dat je... Ja, wat is bij passie? Ja, ja. ja geluk is ook passie. Ja. Ja. Nou, ik probeer te zeggen dat... dat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 2 en 3 september is de geluksroute. Dus de, de oproep is bij deze geplaatst. Zijn de mensen die dat willen delen. Hun geluk uh, kunnen zich bij jullie aanmelden. Goed. <tom> nog één keer dat e-mailadres? Het e-mailadres. Geluksroute Oké, okay, want ik denk dat dat het snelste is. <tom> Men kan zich daar dus aanmelden. En, uh, Als je kan wat geluk proberen. wil brengen. Precies. Nee? Geil, hey, ontzettend bedankt voor de komst. Uh, veel succes 2 september. Misschien dat we elkaar ervoor nog even spreken. Als, jullie, uh, als er nog zaknaald... iets te melden is. Dit programma is groeiende, zag ik vanmorgen. Dus er kan nog van alles bij. En laten we hopen dat het gezellig wordt. Dankjewel. Dank ja, je wel. Bedankt. Long time ago when I was young boy.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 The dreams of my life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 Oh yeah.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 Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat?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 Hiermee. Dus ambitieuze mensen die, uh, die goede ideeën hebben, innovatieve ideeën, uh, die kunnen door middel van deze pot met geld uh, echt hun ideeën gaan waarmaken.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 moesten nog naar ja? hun idee opgesteld worden. Ja, ja. De aanvraag heb ik pas nog doorgelezen en dat soort dingen. Ja. En daar komen jullie ook weer een beetje in het spel. Ja. ja, ze hebben in korte tijd echt heel erg veel voor elkaar gekregen. Dus ze dus hebben heel hard gewerkt eraan. En er zijn nu mooie <kwijnt> spelregels die staan op papier. Dus die kunnen we op de site bekijken. En ja, goed, daar gaan wij nu ook, ook naar kijken zelf. En jullie houden verder geen toezicht op de instroom van geld? De instroom van geld In uh, doen we niet. Nee. In principe doen we dat niet. Dat is een taak van het bestuur. Van het bestuur zelf. Ja. ja. ja. Uh, jullie.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 En ook de rol van de Raad van het Vies die zijn we nog aan het bespreken. Want daar kun je eigenlijk best een hoop kanten mee op. Um, dus ja, alles staat echt nog in de, in de kinderschoenen. Er is sprake geweest dat de Raad van het Vies zou bestaan uit uh, bijvoorbeeld de voorzitters van alle uh, verenigingen, ondernemersverenigingen Zandvoort. Maar uh, er zijn natuurlijk ook een heleboel ondernemers die niet verenigd zijn. En dus dat wordt nog, ja. daar wordt nog aan gewerkt. Ja.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 ogen. Oh.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 Nou, het is gewoon de leukste manier om happy en shape te raken. We, die, uh, we ja. hebben die uh, trampoline wel eens in de studio gehad. Ja. En uh, daar moet je op En Dat was meer dan genoeg. Ja, is, meer, is, genoeg zijn. Ja, is het ook zo. Klopt. Want je bent op uh, cellulair niveau ben je bezig. Dus het is ook echt een revalidatietool. Ik ben hem ook zelf gaan gebruiken. En daarvanuit ben ik er op een gegeven moment workouts mee gaan doen. Heb jij uh, contact met Remy? Ja. Ja, ik ben affiliate partner ook van Bellicom. Bellicom ja, was... Uh, was uh, ja. uh, en ik heb het een beetje getraferen. Hij ja. dus dat is meer is genoeg. Ja, klopt. Jullie bouwen dat op. Ja. Tot uh, aan degene die erop staat. Ja, ik, ik kijk heel erg naar wie ik vorm wie op is. dat moment heb. Ja, en ik, ik heb ook veel mensen eerst in de één op één. Voordat ze daadwerkelijk naar de groepen gaan. Uh, want wat voor mij werkt. Of wat voor in, a, iemand anders werkt. Ja, weet ja. Je, het is per persoon verschillend. En dan is het op een gegeven moment eerst proberen in balans te komen. Wat al voldoende is in die vering. Omdat je dus op cellulair niveau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 Ja. Dat zijn twee dingen. Hè? Want we gaan zo over uh, de, de food dingen. Ja. Uh, Irene is begonnen over de balance. Want die ziet je ja, balancebox. Uh, dat ga ik samen met, uh, met Ellen doen. Die er helaas niet bij kon zijn. Want die heeft tot vannacht laat gewerkt. Dus die is nog heel even aan het uitrusten. En ze gaan het klaarmaken voor de lancering. Wie is Ellen? Ellen Bluis.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 maar je merkt toch dat mensen veel ja, druk hebben. Geen tijd. En die wilden het toch makkelijk ja, aangeleverd komen, die krijgen. Die komen dan liever bij jou zo'n box uh, Ja, dus wij hebben zoiets bedacht. Van nou, We gaan een introduceren de balance box. Vijf dagen door de week. Alle tussendoortjes, ontbijtjes, slow juices, verse sappen. Maar bananenbrood, healthy <laughs> snickers. Alles zit erin. Ja. is lekker. Ja. Irene, heb je het uh, menu al bestudeerd? Nee, het menu nou, zit ja, er niet in. Een, dat is een, een verrassing. Maar je ziet er hele mooie dat van. Dat is een ja, verrassing. Het, het, het, ik zit te kijken naar uh, dat het dus uh, recepten zijn voor het diner. Ja. Hè, dus, want dat zit er niet.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 verschillen ze weer enorm van andere sappen, want ze zijn dus niet gepasteuriseerd. het is koud uh, gedrukt. Pest, ja. En eigenlijk moet je het zo zien dat in zo'n flesje de hele, het hele fruit en alle uh, voordelen nog aanwezig zijn. Dus de vezels, de vitamines, maar ook de fytonutriënten. En daardoor is hij veel beter in balans dan bijvoorbeeld een zogenaamd innocent sapje, wat je bij de Albert Heijn kan ja, vinden, waar niks zo kijkt innocent is. De ingrediënten is. Dan zijn, niet dan is het, zijn niet dan zo dan ben innocent. ik dus klaar altijd. Hij ja. is niet zo innocent meer. Nee, maar helemaal dat is, dat niet. Het is wel waar dat, dat, dat heel veel mensen die pakken maar klakkeloos, dat zie je.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 Oké, okay, nou dat was even ja. een, uh, een vraag. Uh. Die, uh, die groenten waar iedereen het over heeft en, en, en die, die groenten die in dat potje zitten. Ja. Is dat prijzig? Dit flesje? Ja? 3 euro. Oké. Okay.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 Nou, dus het is wel zo. de duidelijkheid voor de mensen die hem ontvangen hebben. Ja. En denken van, hé, het is dus leuk. Maar... Waar is dat? Bij Marieke. Bij voor informatie, info Marike. Marike. Of even info langskomen. Punt Punt yes. nou, het is wel zo dat je door zo'n folder met uh, zeg maar zonder adres... Ja. Wel een gesprek hebt uh, op gang nou, En daarom. Waar dan is ja. het en hoe ja, is het? Ja, wat precies. Is het? De nieuwsgierigheid ja, is uh, opgewekt. Dat was de intentie en ook. Op. En dan ga ik jullie zo nog even lekker laten proeven van de sapjes. Hey, um, zo'n box kost 12,5 euro. Per dag. Per dag. 62,5 voor de vijf dagen. Moet je, je dat van tevoren bestellen? Ja. Of kan je dat gewoon, Nee, dat moet je van tevoren. Omdat je, je, bestellen. Van tevoren je, ja. je eetprogramma voor de hele week als je, uh, voorbereiden. Voor vrijdag bestellen, dan zorgen wij dat het klaar staat voor je voor de week erop. En dan moet je het zelf ophalen. Vrijdag, op komen, ja. Dan moet je voor nu nog zelf ophalen. Natuurlijk, als het hartstikke goed gaat lopen, gaan we ook een heel logistiek. <laughs> dan, systeem dan neem je ook zo'n zo brommer. Dan nemen we ook zo'n brommer, ja. Het is natuurlijk wel heel, heel mooi voor mensen die bijvoorbeeld uh, zeggen: van nou, ik een kleine duw in de rug uh, ja. wil erbij.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 deze schone producten. Het kan echt, echt de moeite waard om even naar de website te gaan. Want die vrouw maakt echt fantastische dingen. Grappig he, dat, ze, dat ze dat begonnen is. Terwijl ze toch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 therapie, ik ben pff, 15 jaar geleden heb ik de opleiding tot uh, uh, MBD 4 heb ik gedaan uh, gespecialiseerd, MBD, is MBD maatschappelijk werk en dienstverlening gespecialiseerd als GGZ-agogen maar dat is veel meer op die gedragscognitie dus veel meer in de do-modus nog zijn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 Like in though.